Hallo vriendjes en vriendinnetjes, we komen er weer aan. Hallo vriendjes en vriendinnetjes, het is passie. en Adriaan. Wat we allemaal beleven zie je het komend half uur. En er wordt ook veel gelachen in ons nieuwe avontuur. Dus humor en spanning die komen er aan. Sí. En Adrian.